9 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De bevolking van Moskou kiest vandaag een nieuwe burgemeester. Zittend burgemeester Sopjanin maakt de meeste kans. Hij is al tien jaar burgemeester van de stad en is de kandidaat van president Poetin. De enige die nog wat tegenwicht kan bieden is oppositiekandidaat Navalny. Volgens de laatste peilingen krijgt Sopjanin 60% van de stemmen en Navalny 20%. Navalny is er vooral op uit om een tweede ronde af te dwingen. en Die komt er als geen van de kandidaten in de eerste ronde meer dan de helft van de stemmen krijgt. President Obama geeft maandag aan de zes grote Amerikaanse televisiestations een interview over een militaire actie in Syrië. De interviews worden smiddags opgenomen en s'avonds uitgezonden. Obama vraagt het congres om toestemming voor een actie. De buitenlandcommissie van de Senaat heeft al ingestemd... op voorwaarde dat er geen grondaanval komt... en de actie maximaal 90 dagen duurt. In een manege in Alphen aan de Rijn is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen en ook de paarden zijn niet in gevaar. Wel is er asbest vrijgekomen... maar dat is voor zover bekend niet buiten het terrein van de manege terechtgekomen. Afgelopen jaar is bij controles gebleken dat de brandveiligheid op de manege in Alphen niet in orde was. Ook werd asbestmateriaal gevonden dat in slechte staat was. De Olympische Spelen van 2020 worden in Tokio gehouden. De Japanse hoofdstad versloeg in de laatste ronde Istanbul en Madrid. Voor de Spanjaarden is het een bittere pil. Voor de derde achterin volgende keer hebben ze het niet gehaald. Tokio krijgt de Spelen voor de tweede keer. Het weer, op de meeste plaatsen regent het en vooral in het noordoosten en oosten kan flink wat neerslag vallen. Elders kan later even de zon doorbreken. In de regen wordt het hooguit 16 graden, bij een beetje zon kan het 19 graden worden. Dit was het NOS Journaal ik de, uh, de genomineerde van de Jan Wolkers Natuurprijs. Ja, ik probeer het nog even spannend te houden, maar Janine zei terecht natuurlijk dat een van onze partners van de Jan Wolkers Natuurprijs, de Volkskrant, uh, gisteren al de genomineerde bekendmaakte. Dus over die vijf gaan we praten zodric, met Johan van der Gonden, de directeur van het Wereld Natuurfonds. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Nog even een beetje een handdoekje door mijn haar halen. Want ik ben behoorlijk nat geworden daar buiten. Maar het gaat goed komen. Jeetje, afgelopen vrijdag lag ik gewoon nog in bikini in de tuin. En nu uh, moet ik hier gewoon alweer mijn rubberlaarzen uh, aantrekken... om hier door de moestuin te kunnen lopen. Nou, dit weekend telden we eigenlijk bijna letterlijk de laatste uren van de zomer. En niet om op de zaken vooruit te lopen, maar de herfst. Uh, ja, we kunnen niet omheen. De herfst lijkt gewoon keihard te zijn begonnen. Menno, hou me tegen, anders ga ik Gerard Cox citeren. Ja, die, nieuwe, die mooie zomer mag dan voorbij zijn. Niet <laughs> iedereen zit vandaag weemoedig naar de thermometer te kijken. Vogelaars kijken deze dagen juist omhoog. Want duizenden trekvogels staan natuurlijk in de startblokken. En één koude dag kan het startschot betekenen voor een massale uittocht. Ja, de gierzwaluwen die zijn al als een van de eerste afgetaaid. Uh, al werden ze als lingen nog wel gemeld op ja, de venolijn. Ja, worden er nog twee. Ja. Uh, de boerenzwaluwen starten nu zo'n beetje de motor. En de purperijgers. Maar aan de andere kant, als het dus te hard regent, zoals nu... zoals u hoort, dan blijven de meeste vogels nog even zitten waar ze zitten... Ja, de vogels uh, trekken. En wanneer en welke precies... dat weten we onder andere dankzij de vogeltrektelstations... die vanaf begin september bemand worden door vrijwilligers. Ja, en er is nog een opmerkelijke waarneming gedaan. Ik had gisteren nog even contact met Harvey van Diek... en die zei kijk eventjes op trektellen.nl. Uh, want bij het telstation in Diemen vloog een groep van 82 aalscholvers over. En het bijzondere was dat daarin één exemplaar zat... met vrijwel geheel witte vleugels. Heel bijzonder. Dat is zeker bijzonder, heel vroeger toen er nog geen uh, vogeltrekstations waren... En, en vogels niet gerinkt werden, toen hadden mensen echt werkelijk geen idee... waar de vogels eigenlijk bleven in de winter. Zo zou de koekoek in de winter in een sperwer veranderen. En de wegtrekkende vogels, die vlogen naar de maan. Naar de maan? Ja. ja. Dat zou ik ook doen met de kleren weer. Afraid of the Big Bad Wolf. Ja, we hoorden hem al eerder in deze uitzending, maar toen in een andere uitvoering. Uh, namelijk van, even kijken van wie was hij toen? Uh, van Frank Churchill? Ja, maar van, uh, van die, uh, die pizzicato-spelende uh, pizzi strijkers van die English Chamber, Chamber Orchestra. Van de Chamber ja. Orchestra. En dit was, nou dat heeft u natuurlijk ongetwijfeld gehoord, het Cincinnati Pops Orchestra. Uh, zullen we nog zeggen dat Renald Ruiter heeft een thema verwerkt in de muziek? Wat en, zou het zijn? Uh, ja, u moet zelf maar uh, raden. Als u het weet, dan stuurt u het naar nou ons op... en dan uh, uh, wint u misschien een van de boeken die op de longlist staan... voor de Jan Wolkers Natuurprijs. In de Oosterschelde dreigt een ecologische ramp. Door de aanleg van de stormvloedkering verdwijnen langzaam maar zeker de zandplaten. En daarmee de pleisterplekken van tienduizenden vogels... die de platen nodig hebben als tussenstop op hun trek dat die zee dat zand wegslurpt, wordt zandhonger genoemd. En als die platen er niet meer zijn, betekent dat voor veel vogels eindeverhaal. Nou heeft Natuurmonumenten een oplossing voor deze zandhonger klaar liggen. En die oplossing hoeft niet eens zo heel veel geld te kosten. Maar dan moet Melanie Schultz, minister van Infrastructuur en Milieu, dat geld er wel voor uittrekken natuurlijk. Om deze oproep aan de minister kracht bij te zetten... is Natuurmonumenten een campagne begonnen. Maar voor het zover is, maakt Henny Radstaak met Björn van de Boom... en Ted Sluiter van Natuurmonumenten een vaartochtje. We varen op de Oosterschelde, maar we kijken uit over een gigantische zandplaat. Ted Sluiter met boswachten hier in dit gebied. Bo ja, boswachten. Ja, ja, sorry, ja. Toch, ja. ja, ik ben boswachter, dat ja, je kun je niet boswachter. ontkennen. Maar jij ja, stond even te kijken door je kijker, wat zie je allemaal op die zandplaat liggen of staan? Er zitten uh, heel wat steltlopers nu. Ik heb wat wulpen gezien, er zitten wat rosse grutto's, er zitten ook uh, schooleksters tussen. En uh, ja, zo hoort dat ook, want deze plaat is gewoon een, uh, een gedekte tafel voor, uh, voor die beesten. Hier vinden ze hun eten? Ja, ja dat is een uh, ongelooflijk belangrijke schakel in hun uh, trek, in hun vogeltrek, naar van het broedgebied wat ver binnen de polsjel kan liggen tot, ja, tot West-Afrika. Dat is een tocht die je niet in één keer maakt. Onderweg moet je minimaal één keer bijtanken. En de Oosterschelde, zeker deze roggenplaat waar we naar kijken, is gewoon één van die allerbelangrijkste tankstations voor ze. Ja. Je kijkt nou naar die zandplaat, op het eerste gezicht denk je, nou wat zit er nou voor voedsel? Maar als je die bovenste laag zou gaan zeven, die 10 centimeter van die plaat, dan kom je een ongelooflijke hoeveelheid voedsel tegen. Wormen, schelpdieren, kleine kreeftachtige, bereikbaar voor al die steltlopers, hun, uh, hun snavels. En uh, het is gewoon het rijkst producerende systeem op aarde. Zeehonden. <laughs> ja, zie hier. Uh, oh, ja, die zeehonden ja. zijn natuurlijk dat ook niet daar. gek. Die liggen op dat puntje. Daar is er wat steil aan de zandbank. Uh, als er gevaar dreigt, kunnen ze direct het water in uh, de veiligheid opzoeken. Maar goed, de aanleg van de stormvloedkering heeft ervoor gezorgd... dat ja, die zandplaten langzaam verdwijnen, Björn van der Bouw... Ja, dat is de grote paradox van de stormvloedkering. Je kunt je voorstellen dat we in de monding van de Oosterschelde een enorme weerstand hebben neergelegd. Al die pijlers, het werkeiland Neeltje Jans, de fundering. Ja. En die weerstand die remt het water als het met vloed de Oosterschelde inkomt. Dus bij een vloedbeweging komt er nu 30% minder water in de Oosterschelde. En heeft het water vooral veel minder kracht. Dus het water heeft niet meer de kracht om zand uit te geulen, op te tillen en op de platen te leggen. Dat is zeg maar een natuurlijk proces in alle delta's, in alle estuaria. Die zandplaten zijn voortdurend aan erosie onderhevig. Maar het water heeft ook zijn bouwende kracht, pakt het zand op en legt het op de platen. Dus door die stormvloekering, achter jou daar, we zien hem, wordt steeds meer zand van die platen afgeknabbeld. Maar hoe snel gaat dat? Wat we feitelijk zien is dat zo'n beetje 50 hectare per jaar niet meer droog valt. 50 hectare? Ja, dus ieder jaar is er 50 hectare dat zijn, aan. Dat zijn 100 voetbalvelden? Ja, dat zijn 100 voetbalvelden die we ieder jaar weer kwijt. Dus, nou ja, we varen langs die plaatje, ziet die enorme rijkdom aan vogels. En het glipt door onze vingers. En als we daar niets aan doen, is de Oosterschelde aan het einde van deze eeuw één grote badkuip. Geen vogels meer, geen rust- en zoogplekken voor de zeehonden. En dan hebben we die zeearm door onze vingers laten glippen. Ik hoor hulp. Ja, dat ja, hoort ze ja. duidelijk. Ja, we zitten wat ja. dichterbij. Ze zitten daar aan de rand van de plaat waar natuurlijk het meeste voedsel zit. Ja. zijn ze nu aan het forageren. Maar ik, ik heb zelf wel eens aan dat onderzoek meegedaan. Het is echt een, een ongekende prestatie die die beesten leveren... als ze vanuit uh, Noordpool, het Noordpool, broedgebied, hier arriveren. En je vangt ze. En je, je weegt ze, je ringt ze. En je vangt diezelfde vogel na nou, twee, drie weken, vang je hem terug... Herkenbaar aan dat ringetje. En je weegt hem weer. Dan zijn ze in 50% in gewicht toegenomen. Zo. Moet je eens even met je eigen gewicht uh, vergelijken. En dat kan ik natuurlijk ook... Ik moet niet aan denken. Dat is 50% zwaar. Nee, nee, ik, uh, nee. Nou, laten we het maar zo houden. Maar dat, dat geeft aan wat een gigantische ja. voedselrijkdom hier, hier zit. En dat eten wordt natuurlijk omgezet in vet. En dat vet is hun brandstof. Letterlijke brandstof. Om die volgende uh, halte te halen. Ja, dat is dan Mauritanië bijvoorbeeld. Uh, voor de westkust van Afrika. Dit ligt mooi halverwege... En zonder dit halen ze het gewoon niet. En je kunt ook niet zeggen van, nou, dan, gaan, dan schikken die vogels bijvoorbeeld in de westerschellen een beetje in. Of dan nee, gaan ze, ze lekker niet, in de wadden ja, zitten. Gaan ze, niet, nee. gaan ze op een andere plek zitten? Nee, dat, nou, dat kunnen ze misschien wel doen, maar dan worden ze verdrongen door anderen. Want wat blijkt nou uit onderzoek, ook vogels, niet alleen tijdens de broedtijd... maar ook tijdens de, de trektijd, hebben ze altijd elk jaar diezelfde vierkante meter van die plaat... die bevechten ze ook echt op anderen. Naast de doortrekfunctie, dat zijn beesten die even verblijven, opvetten en doorgaan... Heeft het ook zwinters een belangrijke functie? We zitten hier dicht bij de warme golfstroom. Het is hier veel warmer bijvoorbeeld dan in de, in de, in de Waddenzee. Dit blijft open, de Oosterschelde. En daardoor blijven de tienduizenden bijvoorbeeld blijven hier de hele winter. Nederland heeft 1% van de Europese kustlijn, maar 20% van de Europese intergetijdengebieden. Dus bijna een kwart van die wegrestaurants die vogels gebruiken in heel Europa, liggen in Nederland. Dit is ook iets waar Nederland een internationale verantwoordelijkheid in heeft. Hè? Die, die, die vogels die van Noordpool tot ver beneden de Evenaar soms uh, trekken. Jullie, natuurmonumenten, die hebben eigenlijk een oplossing hiervoor. Het water heeft hier niet meer zelf de kracht om het zand op te pakken uit de geulen en op de platen te leggen. Maar dat kunnen we nadoen. Moeten we het zelf doen: zandsuppleties. En helemaal in de kom van de Oosterschelde bij de Oesterdam. Gebeurt sinds deze week een grote veldpilot. Een stuk verderop, hè? Ja, dat is een stuk. Dat is zeg maar de achterkant van de Oosterschelde. En daar wordt nu 400.000 kuub zand op een oude plaat gelegd. Die plaat ligt nu helemaal op laag water. Als we niks doen, dan valt die over vijf jaar niet meer droog. En daar zit een hele mooie rekensom aan vast. Het feit dat we daar dat zand neerleggen, en dat doen we op een manier dat het ecologisch herstel zo snel mogelijk op zal treden, dat kost 3,5 miljoen euro. Daarachter ligt een dam, de Oesterdam, en door het zand ervoor te leggen worden de golven geremd, slaan ze minder hard op de dam zelf en kan het onderhoud van de Oesterdam met 25 jaar worden uitgesteld. En daarmee besparen we 3,5 miljoen euro. Dus het project, de Veiligheidsbuffer Oesterdam, is een manier waarop wij als BV Nederland precies dezelfde veiligheid kopen, voor precies hetzelfde bedrag, alleen door te bouwen met de natuur in plaats van tegen de natuur in. En zo zou je om de 25 jaar één groot herstelproject uit kunnen voeren... en daarmee dit landschap behouden. Het hoeft niet eens zoveel te kosten. Het jaarlijkse onderhoud van de stormvloedkering is 20 miljoen euro per jaar. Zo. Als je daar minder dan een half procent aan toevoegt... dan kunnen we dit hele landschap permanent behouden. De overheid, de minister Schultz, die moet hier straks over gaan beslissen... of hier geld aan uitgegeven gaat worden. De komende winter wordt heel spannend. Begin volgend jaar neemt minister Schultz een besluit over de toekomst van de Oosterschelde... En platgezegd is de vraag aan de orde: laten we dit landschap door onze vingers glippen en accepteren we dat we het kwijtraken? Of kiezen we ervoor om dit te behouden en gaan we ons daarvoor inspannen? Behalve de Wilkoorden ook, ja, we maken een, een rondvaart op een, op een boot met allemaal kinderen aan boord. Want jullie, jullie zijn een campagne begonnen. Jullie beginnen nu eigenlijk die campagne. Ja, zet je zandtekening. Eigenlijk je handteken maar, zet je zandtekening voor de Oosterschelde. We zijn net bij Burgsluis begonnen. Daar hebben de kinderen van de Kirraweij uit Haamstede een, hun fiat gegeven. Van yes, wij weten dat het niet goed gaat met de Oosterschelde. Wij steunen dat en we hopen dat heel erg veel Nederlanders naar onze website gaan. Zet je zandtekening. We zouden iets heel doms doen als we dit door onze vingers laten glippen. Heb je bruinvissen gezien? Ja, ik heb bruinvissen gezien. Echt waar? Ja. Hoe zag die eruit? Een beetje zwart met bruin... Met zo'n grote vin op zijn rug? Ja, al heel veel. En we hebben ook nog zeehonden gezien. En jij hebt je zandtekening gezet? Ja. Weet je waarom? Nou, omdat anders alle zandplaatsen weggaan. En dat is heel zielig voor alle vogels en zeehonden. En andere dieren die daar leven, om uit te rusten en te eten. Ja, en als er is niks aan gebeurt, dan verdwijnen ze allemaal. Ja. Het zou zonde zijn. Ja, heel zonde. Minister Angela Hewitt speelde een stuk van Jean-Philippe Rameau. Um, uit de suite in een klein was dit La rappel, Le rappel des oiseaux. Vrijdag maakte Naturalis juichend bekend dat in de Amerikaanse staat Montana... een vrijwel compleet skelet van een tyrannosaurus rex is opgegraven. Een speciale Nederlandse expeditie is daar al een paar keer naar op zoek geweest. En nu hebben ze dus de gewenste dinosaurus gevonden. Ja, vannacht hebben we na veel gedoe contact gehad met de expeditie... via een moeizame telefoonlijn hoort u Anne Schulp in Montana. Hij vertelt dat het nieuws van de vondst van het tyrannosaurus rex... eerst een paar dagen geheim is gehouden totdat ze zeker wisten dat ze beet hadden. Ja, voordat we wisten wat we allemaal precies hadden... zijn we een paar dagen aan het travel geweest natuurlijk. We wisten dat er een stuk van een schedel lag. We wisten dat er een stuk van een heup uh, gevonden was. Gaandeweg werd duidelijk dat er echt heel veel lag. Kan je omschrijven hoe de omgeving eruit ziet... waar uh, die dieren 66 miljoen jaar geleden leefden? Is je nu het uh, ja, middenwesten van de Verenigde Staten? We zitten hier in de prairie op een ranch, zogenaamd de Badlands, waar dus niet zo heel veel groeit, waar het steentje uh, langzaam wegspoelt. En daar uh, zijn nu dan inderdaad stukjes die uit de berghelling uh, voorschijn verweerd. Het is niet jullie eerste poging, ongeveer een half jaar geleden ook geprobeerd. Toen wel allerlei mooie bordjes gevonden, maar niet wat je zocht. En nu, hoe ging het? Dat liep uh, toen dood, maar het is dus nu helemaal raak en dat maakt het uh, meer dan goed. Hebben we hebben nu eigenlijk van alle delen van het uh, lichaam uh, botten. De schedel die zit er uh, bijna helemaal in. We hebben het botten van de nek, we hebben de rug, we hebben de kracht prachtig de bleef. Uh, we hebben een rechte poot en van de staart uh, hebben we ook uh, vrijwel alles, uh, de botjes van voor aan de staart, midden in de staart en een stuk van de achterkant van de staart. Dus. Klinkt fantastisch. Het is ook heel mooi bewaard gebleven. Het is niet, uh, niet gedrukt, niet platgedrukt, uh, wat je heel vaak ziet met fossielen hier. Maar nog echt perfect driedimensionaal, dus uh, we kunnen hier een schitterend skelet van bouwen. En dat wordt dan het eerste hele complete Tyrannosaurus Rex skelet in Europa? Het wordt zelfs het eerste T-Rex skelet buiten Noord-Amerika. Hoe groot is een uh, T-Rex, een Tyrannosaurus Rex? Nou, volwassen beesten konden een meter of twaalf worden. Dit is een heel erg oud volwassen exemplaar. dus echt volgroeid. Ja, ik denk dat hij wel iets boven de twaalf meter uit gaat komen. De schedel die is bijna anderhalve meter lang. Het de grote knoppels boven de oogkasten, Een soort van hele dikke enge wenkbrauwen. Dat is ook heel typisch voor oude reksen. Ja, deze zal minstens 30 jaar zijn, zo niet ouder. En dat is zeer bejaard voor een grote reks. Wat gaat er met het skelet gebeuren? Want eigenlijk is de eigenaar van het land... De baas daarover. Ja, en uh, dat betekent dat we zo niet met exportproblemen of zo te maken hebben. In heel veel landen hoge bijzondere fossielen niet uitgevoerd worden. Maar dit is op privéterrein. En dat betekent dus dat uh, ja, de landeigenaar uh, gewoon mee op tafel zit. En uh, wij uh, wij mogen exporteren. Klinkt fantastisch. Wanneer komt hij naar Nederland? Nou, in 2017 moet in Naturalis de, de nieuwe dinosaurusaal worden. En er staan een heleboel planteneters. Nu al, natuurlijk, eten een hoog Maar een hele grote vleeseter, die ontbrak nog. En die hebben we nu. Dankjewel. De verbinding is niet altijd even goed geweest, maar je was goed te verstaan. En uh, voor jou is het nu. Bijna nacht, weltrusten en uh, genieten ervan. Ga maar lekker dromen van uh, Tyrannosaurus. Uh, wij gaan uh, morgen proeven weer snel verder. Nou, Hoi. Ja, fantastisch, 12 meter. Man, daar kan je ja. nu al naar uitkijken. Anne Schulp was dit in gesprek met Joost Huizing. En ja. Anna zat dus in mond Ja, dan krijgen we eindelijk weer een Rex in, uh, in Leiden. Sinds die, uh, in, nou, die dus. Sinds die rex verdween. Maar dat, de vorige rex was de naam van een pornobioscoop. Um, in Leiden, ja. Ik ben u nog een uitslag schuldig. Er ligt hier een origineel exemplaar van het Verkade-album uh, Over het Nadermeer. Dat hebben we uitgeloofd uh, aan iemand die ons de mooiste verjaardagswens zou sturen. bij het 35-jarig jubileum van Vroege Vogels. Nou, dat hebben we geweten. Honderden mails en brieven. Met teksten waar we ja, een beetje van gaan blozen. Want iedereen was verschrikkelijk aardig tegen ons toen we erom vroegen. Uh, in dichtvorm bijvoorbeeld door Xenia Ploeger. Uh, luister even. 35 jaren in jullie opperbest. En jullie. Sorry, ik zeg. Niet, ja, nee, ik, ik lees het verkeerd. 35 jaren in jullie opperbest. En jullie zullen doorgaan in de vele jaren die vroeger vogels nog rest. Ja, of een uh, variatie op een bekende tekst. Alles van waarde is weer galloos. Vroeger volgens is al 35 jaar Nederlands enige echte natuurambassadeur. En wat mij betreft duurt dat nog minstens 35 voort. Dat uh, schreef Astrid Ras. Een maar de winnaar van het boek stuurde een geluidsbestandje. Dank je wel. Roosje Blinkers Roosje uit Amsterdam. Roosje ja, Morgen komt uh, Jack P. Thijssen's Nadermeer-album op de post naar je toe. Uh, ook uh, voor alle andere felicitaties. Onze hartelijke dank. Rang Hotel Fox uit de film La Vitae Bella... uitgevoerd door het Orchestra dell'Accademia Musicale Italiana... onder leiding van de componist Nicola Piovani. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Vanaf november 2015 is het gebruik van het giftige onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat verboden... Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft het verbod op het gebruik van middelen als Roundup op verhardingen. Dus in speeltuinen en op stoepen en straten met drie jaar vervroegd. Onkruid mag vanaf november 2015 alleen op een niet-chemische manier worden bestreden. Dus bijvoorbeeld met heet uh, water of door te branden of te borstelen. Kees Bejaert strijdt bij alle Nederlandse gemeenten al 25 jaar tegen het gebruik van het giftige glyfosaat. Hij is uiteraard blij met het, besluit van de met het besluit van de staatssecretaris. Ja, dat is heel erg goed. Niels, ik ben er heel erg blij mee. Het is goed voor de natuur, voor het milieu en de gezondheid. Ik ben vooral ook blij omdat de afgelopen jaren... als je dan een gemeentebestuur zover had... dat ze zonder bestrijdingsmiddelen gingen werken... dat je toch afhankelijk bleef van de mensen in het bestuur... of de mensen van plansoenendienst. Dan gingen ze vaak weer opnieuw spuiten bij wisseling van zo'n bestuur... Dus dat is nu gelukkig allemaal uh, verleden tijd. Het betekent alleen nog niet het volledige verbod hè, op glyfosaat. Nou, op uh, verharding gaat het uh, in november 2015 in. In de plansoenen is het gebruik van uh, bestrijdingsmiddelen volgens aankondiging van de staatssecretaris Mansveld. Er gaat dat in, in november 2017. Kees, nou heb jij jarenlang gestreden voor dit verbod op glyfosaat. Wat er nu gaat komen, omdat het ja, niet alleen het onkruid maar eigenlijk je hele tuin uh, om zeep helpt. Ja. Gaat nu bij jou de vlag uit? Het is in ieder geval een, een hele belangrijke stap. Wetenschappelijk nieuws. Terwijl in Nederland de pleuris uitbrak over de zwemlessen voor kleine kinderen... moeten ze nou eerst de schoolslag leren of meteen de borstkrol... heeft de keizerspinguin maar mooi het record onder water zwemmen voor vogels gebroken. De keizerspinguin kan bijna een half uur onder water blijven. En onderzoekers van de Universiteit van Californië melden deze week... tijdens een internationale pingwingconferentie in Engeland... dat de vogels daarbij hun hartslag extreem kunnen verlagen. Op de actie Johan van de Gronden zit directeur van het Wereld Natuurfonds. Ja, dat... Uh... Dat verbaast je, hè? Nee, ja, ik... ah, hij wist het natuurlijk allemaal. Uh, dat de vogels daarbij hun hartslag extreem kunnen verlagen. Op een diepte van 500 meter vertragen ze hun hartslag tot maximaal 10 slagen per minuut. De onderzoekers konden dit meten door hele kleine ECG-apparaatjes aan de dieren te bevestigen. De nieuwe eisen voor het A-diploma zwemmen: 500 meter onder water met hooguit 10 hartslagen per minuut. Kijk, dat zal ze leren. Een onderzoek. En de winnaar is de Javastraat in Den Haag. Maar of je daar nou blij mee moet zijn... ze zijn namelijk de nummer 1 geworden op de lijst van meest vervuilde plekken in Nederland. Milieudefensie heeft in verschillende steden de luchtkwaliteit gemeten... en daaruit blijkt dat in veel steden de nieuwe normen van de EU voor stikstofdioxide niet worden gehaald. Nederland had al uitstel gekregen van Europa om aan de nieuwe normen voor luchtkwaliteit te voldoen. De rest van Europa moet sinds 2010 minder dan 40 microgram NO2 per kub stadslucht hebben. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal ons land dat zelfs in 2015 niet gaan halen. Amfibien. De vuursalamander staat in ons land op het randje van uitsterven. En in de tijdschrift van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen valt deze week te lezen wat de reden daarvan is. Onderzoekers van onder andere de Universiteit Gent en ook van het Nederlandse Ravon hebben een nieuwe schimmel ontdekt... waar de vuursalamanders binnen twee weken na infectie aan dood gaan. Volgens onderzoekster Annemarieke Spitsen van Ravon is het probleem voor de vuursalamanders echt enorm... De sterfte is uh, zodanig dat er nu op dit moment nog maar 4% van de originele populatie over is. Dus de populatie is met 96% afgenomen. Veel massaler dan dat uh, wordt het eigenlijk niet. Maar nu deze nieuwe schimmel ontdekt is, dus heb je daarmee ook meteen dan een oplossing in handen? Dat is het lastige van dit geheel, want we weten nu wel welke kant we op moeten zoeken. En dat is dus eigenlijk het goede nieuws. Heel lang was het onzeker waardoor deze dieren stierven. Want geen enkele van de andere gekende ziektes uh, leek de oorzaak te zijn. Maar tegelijkertijd opent dit zoveel nieuwe vragen. Waar komt deze schimmel bijvoorbeeld vandaan? Is het nieuw? Of is het iets wat al langere tijd bij ons was? En waarom is het zo virulent? En waarom vooralsnog alleen vuurcellen en niet andere soorten. Er is dus nog geen oplossing. We kunnen niet met medicijnen aan de gang. We weten nog niet of het is op straat. Dus of het in de bodem goed blijft of niet. Dat zijn de vectoren. Er is nog echt heel veel onduidelijk. Dieren in het nieuws. De apotheose van het damhertendrama zit eraan te komen. In de Amsterdamse waterleiding Duinen leeft een enorme kudde damherten... en de gemeenteraad van Amsterdam lijkt na jaren gesteggeld te besluiten... tot afschot van een deel van de kudde. Er ligt nu een advies om, net als in de Oostvaardersplassen... in ieder geval ernstig zieke en zwakke dieren een genadeschot te geven... Eerdere plannen om het overschot van de herten naar Oost-Europa af te voeren... is door deskundigen naar de prullenbak verwezen. Als de gemeenteraad de komende dagen groen licht geeft... voor proactief afschot van de damherten... dan staan onder andere de dierenbescherming eh, al klaar eh, met juridische procedures. Het aantal herten is inmiddels nagenoeg stabiel, stelt de dierenbescherming. De overlast neemt af en als je eenmaal begint met schieten... dan eh, ja, moet je ieder jaar blijven schieten. Wordt vervolgd. Nog zo eentje. Ja, ook de tapuit heeft het zwaar. Afgelopen dinsdag in Vroege Vogels TV hoorden we nog enigszins hoopvolle geluiden uit de kop van Noord-Holland. Daar is nog een gebied waar het heel goed gaat met deze broedvogel. Maar inmiddels is duidelijk dat die hoop landelijk niet wordt waargemaakt. Van de 24 broedpaartjes uit 2012 in het Noord-Hollands Duinreservaat waren er dit jaar nog maar vier over... In heel Nederland zijn er waarschijnlijk minder dan 200 tapuitenpaadjes over. De tapuiten hebben onder andere te lijden van de slechte konijnenstand. De vogels broeden in oude konijnenholen en die zijn er dus steeds minder. En ook komt er nog steeds zoveel stikstof uit de lucht... dat de duinen en heideterreinen snel verruigen. En ook daar kunnen tapuiten slecht tegen. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ik zeg nog één keer, uh, Renald Ruiter, onze muzieksamensteller... die heeft een thema verwerkt in de muziek. En uh, als u het weet, dan stuurt u dat antwoord naar ons op. Krijgt u een boek, prachtig natuurboek. Uh, dit was van de Hongaarse componist Leo Weiner, de dans van de Vos. Uh, uitgevoerd door het Budapest Klarinet Quintet. Komende week begint het KLM Dutch Open, het belangrijkste Nederlandse golftoernooi. Nou, daar zijn we er mooi op tijd bij om uh, de golfers van Nederland te wijzen... op een milieuwinst die zij kunnen behalen door te gaan spelen met biologisch afbreekbare golfballen. U denkt misschien, waar is dat nou weer goed voor? Maar luister u maar naar de reportage van Joost Huizing... op de 27 holes van de golfclub Limeer in het Groene Hart bij Nieuwveen. De uitvinder van de biobal, Robert de Waal, is er. En topgolver Martijn de Goederen. Zo klinkt een gewone golfbal. En deze? Martijn de Goederen. Die eerste klap was tegen een gewone golfbal. En de tweede? Tegen een biologisch afbreekbare golfbal. Ik hoorde geen enkel verschil. Nee. nee voel, je, uh, voel je als je slaat verschil? Je voelt een, uh, een klein verschil in gevoel, zoals je dat tussen uh, vrijwel elk merk zou voelen. Maar uh, in grote lijnen is het allemaal hetzelfde, ja. Er vliegen hier niet alleen golfballetjes over, maar ook schoolexers. Hier een huiswalu. en ik zag van net kiefieten. Dus je moet nog uitkijken dat je niks raakt. Ja, klopt. Ja. <laughs> Robert de Waal, jij ja. bent de man achter de biologisch afbreekbare golfbal. En dan denk ik, waar is dat nou voor nodig? Nou, dat is wel een serieus probleem. Uh, golfballen zijn natuurlijk giftige stoffen zitten erin. Hè? Plastic, rubbers. Uh, ja. En als je alleen naar de Amerikaanse markt kijkt, dan raken we 300 miljoen per jaar kwijt. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen. 300 miljoen? Ja, van die witte ballen zit er natuur in. En dan praat ik alleen over de Amerikaanse markt, dus zeker niet wereldwijd. En ja, en dan kun je wel eerlijk zeggen dat het natuurlijk een serieus probleem is. Er zitten zelfs zware metalen in. Ja. In gewone golfballen. Ja, dat klopt. Ja, dat is correct. Waarom is dat eigenlijk? Om ze het goede gewicht te geven? Ja, dat zal voor het gewicht en de vluchteigenschappen te maken hebben dat ze dat gedaan hebben. Een golfbal is natuurlijk al uh, pooh, uh, 100 jaar, dat is niet langer, dat is oud. Vroeger zijn ze zelfs nog gemaakt ververen. Volgens mij zijn ze mee begonnen. En de techniek is natuurlijk doorgegaan en daar zijn natuurlijk die metalen voor nodig om hem steeds verder en beter te krijgen. Want maakt het uit hoe die bal gemaakt is, hoe ver je ermee kan slaan of hoe zuiver? Absoluut, ja. ja de, de, de samenstelling van de golfbal bepaalt toch voor een groot gedeelte ook het resultaat. En dan maakt het jou als golfer niet uit of er zware metalen in zitten. Als hij het maar goed doet. Ja, heel eerlijk zie je dat natuurlijk aan de buitenkant niet. En dat wordt natuurlijk ook niet zo heel erg hevig gepromoot dat dat erin zit. Nee. Dus als je hier, dan... al die mensen die hier aan het golven zijn, die weten het waarschijnlijk niet. Of ze realiseren het zich niet. Nee. Nee. Ik denk dat men niet uh, bewust is van het feit dat het eigenlijk zo'n vervuiler is. Nee. Ja, ook, ook uh, moet ik eerlijk zeggen, ook ik uh, heb dat natuurlijk niet geweten tot ik dit traject uh, startte. Ja, daar ga je onderzoek doen en daar zie je eigenlijk wat er gebeurt en, en wat er eigenlijk met plastic gebeurt. Ja. ja, dat is toch wel echt immens. Nou, is dat mooie biologisch afbreekbare balletje eh, 100 meter ver weggeslagen. Ja. Heb je er nog ergens in? Ja, we hebben er nog meer. Ja. Ja? Ja. In de tas. In de tas. Dat is er eentje. Ja. Waar is deze van gemaakt, jouw deze, biologische? Uh, deze is eigenlijk opgebouwd vanaf een restafval van de patatindustrie. Dus de zetmelen. En dat is eigenlijk een secundaire biomassa die wij gebruiken. Het is, het is aardappelpulp. Eigenlijk is het aardappelpulp, ja. En dat maakt het unieke van dit verhaal. Dat je ook nog een reststroom pakt. Dus ja, dat is natuurlijk echt uh, milieutechnisch goed uh, verantwoord. Nou, heb jij dan net eentje weggeslagen. We zien hem niet meer. Uh, in de borstjes terechtgekomen, kwijt. Bij een normale, die blijft dan misschien wel 100 jaar Tussen liggen. Tussen de 500 en 1000 jaar blijft hij liggen. Dat is een heel ruim begrip, maar dat zijn de statistieken zoals ze zijn. En veel, denk ik, worden kwijtgemaakt omdat ze in het water zijn geslagen? Ja, daar ligt een behoorlijke bulk op de bodem. Deze? Hoe lang blijft die liggen? Deze breekt af tussen de twee en de acht jaar. Dat is wel afhankelijk van waar die ligt. Onderwater, op de grond, zout, water, stromend water, stilstandwater. Dat heeft wel een verschil. Ja. Twee tot acht jaar. Is en weg. wat is het dan van over? Niks meer. Alles is weg. Heb je er al wedstrijden mee gespeeld? Nee, nog niet. Nee, nee, nee. We zijn echt nog in het, uh, ja, het verkennende stadium. En, uh, ja, ik hoop uh, dat dat wel vrij snel gaat komen. Absoluut. Want je mag als golfer bij een wedstrijd zelf kiezen voor het soort bal? Ja, absoluut. Maar absoluut. dan moet je wel aan strenge eisen voldoen. Gewicht bijvoorbeeld, grootte. Zijn gewicht, zijn diameter. En dan, uh, Hoe zwaar ja, zijn ze? De 45,93 gram. Exact. <laughs> Want als ze iets zwaarder zijn, dan kan je er verder mee slaan. Ja, ja, hoe zwaarder uh, de bal en, en in dat geval ook hoe kleiner, uh, ja. hoe verder die gaat. Ja. Wereldwijd gaat het om miljoenen ballen. En in Nederland? Ik weet niet exact de statistieken in, in Nederland. Ik weet wereldwijd praten over anderhalf miljard. Dus dat is een, een ja. echt een gigantisch aantal. Ik ga het niet uitrekenen hoor. Anderhalf miljard nee. keer <laughs> 45,93 gram. Dat is een hele hoop plastic. Ja. Daar kunnen we, kunnen we een hoop maar, mee doen. Maar in Nederland? Ja, ik schat de Nederlandse markt zo'n beetje op een, uh, oeh, ja, ik denk toch wel een 30, 40 uh, miljoen per jaar. per jaar. Dan heb je heel wat aardappels nodig om daar die balletjes van te maken. Ja, we uh. moeten een hoop patat <laughs> verbouwen. <laughs> Gaat dat gebeuren? Heb je het idee dat dit een, een gat in de markt is? Ja, dat denken wij wel. Wij geloven hier natuurlijk heilig in. En, uh, wij hebben vier jaar ontwikkeling gedaan. Uh, vier jaar heel veel tijd, energie en geld ingestopt om dit voor elkaar te krijgen. Dus hier zit heel veel geloof in. En, uh, en nogmaals, de hele markt is niet onze insteek. Dat zou natuurlijk een fantastisch verhaal zijn. Maar uh, wij hebben gezegd dat we een klein aandeel 3 van 3% van de markt kunnen pakken... zijn wij heel, heel gelukkig en, en steunen we het milieu bij. Kom op een beetje ambitieuzer uh, 50% van de markt... Nou ja, ik, ik teken er nu voor. Ja. <laughs> Mooi realistisch blijven. Ja. Ben jij een soort ambassadeur als speler... en speler die tegen de Nederlandse top zit? Inmiddels wel, ja, absoluut. Ja. Zo is het nooit begonnen. Ik, wat dat betreft is het echt een vriendendienst geweest... met, met ontwikkeling en het, het geven van feedback. Maar inmiddels speel ik er natuurlijk al een tijd mee. En ik, ik denk dat ik wel echt uh, een ambassadeur ben geworden. En ik hoop dat nog lang te blijven, absoluut, ja. Dank jullie wel. Um, mag, ben... Geef nog eens een map, of zeg je dat niet? Ja, dat met we. Met wat voor... Uh, ja, ik zeg dat allemaal natuurlijk helemaal verkeerd. Met wat voor stok, met wat voor club. We zijn nu uh, uh, op uh, ongeveer 100 meter afstand, dus ik sla nu een pitching wedge. Dit is kunnen... een staal, hè? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Hoe ver was die? Ja, wel de goede afstand. Een beetje naar rechts, ik denk uh, inderdaad... Ja, het gewoon... bij het vlaggetje moeten komen. Jazeker, ja. Nog even oefenen. Nog een keer? Nog een keer. Wat ik me afvraag is, hoe kan je van aardappelmeel naar zo'n hardballetje maken? Want aardappelpuree, dat sla je in één keer plat. Dat is, uh, dat is vier jaar uh, ontwikkelen en uh, goed denken. Het is niet alleen <laughs> dat. Uh, <laughs> nee, hij is, uh, hij is opgebouwd vanaf de, uh, uh, de zetmeelverhaal. Uh, uh, uh, daaromheen zitten inderdaad wel andere bestandsdelen bij. Uh, die gaan wij niet vrijgeven. Ze zijn wel allemaal getest door de Universiteit van Wageningen. Er is een hele rapportage van. Dus alles is gewoon 100% biologisch opbreekbaar. Ja. Uh, maar het Geij van de Smit gaan we niet <laughs> geven. <laughs> Dit was, oh, zeggen, dit was weer Who's Afraid of the Big Bad Wolf. Je dat... hebt al twee keer gehad. Die hebben al twee keer gehad, inderdaad. Dit was A Little Slow Fox with Mary op de muziek van de Hongaarse componist Emmerich Kalman. Uitgevoerd door de pianisten Frank Braley en Alexandre Tarot. Wat is het mooiste natuurboek van Nederland? Zodra ik praten we over de vijf nominaties voor de Jan Wolkersprijs? prijs. De prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuurfonds en de Volkskrant. Aan tafel juryvoorzitter Johan van der Gronden van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. En een enorme... Ja, je zit tussen de stapels boeken. Mm. De, zeg maar dit zijn alle, alle twintig boeken van de longlist. Um, even nog een korte opfriscursus. Jan Wolkers uh, Natuurprijs, nieuwe boekenprijs, hebben we samen uitgeroepen. Vertel nog wel even, wat is het precies? Nou, het aardige is dat het echt geest ademt van uh, de naamgever. Want we hebben geen categorieën bedacht. Uh, gewoon het beste groene boek van Nederland in het afgelopen jaar kan winnen. Dus het kan een kinderboek zijn, het kan een encyclopedie zijn... het kan bijna een wetenschappelijke verhandeling zijn, een veldgids. Uh, maakt niet uit, als het maar getuigt van passie voor de natuur... mooi is geschreven, uh, goed uitziet... en uh, natuurlijk uh, duizenden natuurliefhebbers aanspreekt. Maar zo'n verschrikkelijk brede selectie maakt natuurlijk die keuze des te moeilijker. Want als je categorieën hebt, is de selectie veel makkelijker lijkt mij. Ja, nou, Jean-Pierre Gelen, mijn uh, collega in uh, de jury, schreef er een leuk stukje over in de Volkskrant. Die zei, ja, het is eigenlijk appels en peren vergelijken en ja. zo is het ook. Maar we hebben er wel een zeer inspirerende omgeving voor gekozen om tot uh, die nominaties te komen. We hebben, uiteindelijk zijn we tot die nominaties gekomen in het atelier van Jan Wolkers op Tessel. We hebben, Carina Wolkers heeft een groot tafellaken uitgespreid in, de, in het atelier. Daar hebben we alle twintig boeken op gedrapeerd. En vervolgens zijn we uh, elkaars voorkeuren nagegaan en hebben we die boeken even goed doorgeëxorceerd. En dan zie je toch dat je eigenlijk vrij snel uh, tot uh, nominaties kan komen. Ja. Want jullie hebben daar een week gezeten met z'n allen. Nee, we hebben daar een dag gezeten. Okay. En Karina maar met taarten en nou ja, je die had mijn... nogal hartelijk, hè? Dus je komt daar niet die, weg zonder uh, een volrachtkast te leeg. En verhalen, in. ja, natuurlijk. En je had mijn koffer moeten zien uh, voor mijn vakantie. Want uh, ik heb een extra koffer meegenomen, natuurlijk. Want je moet er wel even goed doorheen ploegen. Uh, wat is de prijs? De prijs is uh, eeuwige roem, uiteraard. Mm -hmm. uh, 5000 uh, euro. En een uh, tekening van Sigrid Woltrek. Ja, de tekenaar. Nou, dat, uh, daar kijkt de winnaar naar, naar uit natuurlijk. Uh, uiteindelijk ruim 180 inzendingen. Een shortlist ja. van 20 boeken. Uh, uh, uh, ja, laten we eens even over die laatste vijf uh, komen. Z zit, je, zit jouw eigen voorkeur erbij uh, bij die laatste vijf? Ja, nou, ik zou natuurlijk geen knip voor mijn neus waard zijn als uh, lid van de jury... als er niet tenminste oh, al boeken in voorkwamen bij de nominaties waar ik echt dol op ben. Uh, maar het was nog wel lastig om tot die vijf te komen, want er zijn ook boeken afgevallen uh, waar ik bijzonder op gesteld ben. Uh, neem bijvoorbeeld een boek van Frans de Waal, uh, De Geboden. Nou, dat is een fantastisch boek, Frans de Waal is een geweldige schrijver. En tegelijkertijd hebben we dat ook uitgebreid besproken in de jury, maar we hadden allemaal het gevoel dat hebben we al eens gelezen. We hebben natuurlijk uh, van nature goed gehad, uh, tijd voor empathie... Uh, um, ook in het Engels uh, een vergelijking tussen filosofie en, uh, mm. en uh, primatologie. Dus in zekere zin, het is weer een, een goede publieksversie. Ja. Ja. Maar het is een verhaal dat Frans de Waal al heel lang vertelt. Ja. Maar het was overweldigend, hè, de hoeveelheid. Ja, we hebben op ja. de redactie ja. ook die longlist van twintig doorgeploegd. En ja, ja, ik vond Er zaten aan waanzinnig ja. gave kinderboeken bij ook. Ja. Uh, ja. Nou ja, Kerstin ja. zegt er iets heel leuks over in het uh, NRC. Die verzucht eigenlijk uh, dat het toch geweldig zou zijn... als de Nederlandse biodiversiteit net zo wilderig zou zijn als diversiteit aan natuurboeken. Dat is niet alleen een prachtige zin, maar ja. dat is dus, het feit dat het zo bloeit... dat zegt ook wel iets van die Nederlandse traditie... die natuurlijk al heel vroeg begonnen is. En uh, ja, om een bruggetje te maken naar uh, de nominatie Jacques P. Thijssen... Uh, staat er natuurlijk niet zozeer persoonlijk op als wel uh, de briefwisseling... Uh, of de brieven die door Marga Koetsel zijn bezorgd en ingeleid. Ja, wanhoop nooit aan vooruitgang. Nou ja, dus. Inderdaad, laten we gelijk maar even aan die vijf genomineerden toe komen. Ja, Marga. Maar een beetje prachtig uh, uitgegeven, goed ingeleid. En het is een feest om uh, Thijssen te lezen. Die brieven beginnen ergens aan het eind 19e eeuw. Lopen door tot aan zijn dood in 1945. En eigenlijk uh, moet iedere natuurliefhebber in Nederland dat gewoon lezen. Ja, het het wat wat, is, wat is de essentie van die brieven? Wat... Nou ja, het is natuurlijk typisch, Thijssen. Uh, de hele sfeer van de verkade albums. En voortdurend. Thijssen was, was een onderwijzer. En was ook een hoge mate autodidact. Dat is ook een. een er loopt ook een spoor door Nederland. Even een van de andere uh, genomineerden, Robels. Maar ook een autodidact. Dat zijn mensen die kijken. Die zien. Die gepassioneerd zijn. Die een briefje schrijven aan een schoolkind. En zegt, Weet je, als je nou vogeltjes gaat kijken. Laat die verrekijker nou nog maar even achterwege. Want luister nou eerst goed naar de zang. Kijk eens naar het gedrag. En dan weet je al heel veel. Als je nou echt wil, dan kijk je nog even de je kijker. Maar het zijn dit soort basisdingen en het voortdurend opschrijven en het genieten, dat is geweldig. En er zitten kleine feestjes in, uh, wat je dan wel vermoedt dat bijvoorbeeld Thijssen uh, Henry David Thoreau heeft gelezen, Walden, hè? De 1854. En dan schrijft hij een briefje aan Van Ede en dan zegt hij uh, Amice, hè? Uh, ja ik houd ook heel veel van Walden, maar toch niet zo van zijn uh, afkeer van het publiek. Nou, dat is typisch Thijssen. Want hij is natuurlijk zijn hele leven bezig geweest... met het publiek te omarmen en bij zijn werk te betrekken. En dat doet hij dus ook in stijl. Want er zijn zoveel boeken met brieven van grootheden... en die zijn niet allemaal zo prettig leesbaar. maar niet alleen inhoudelijk, maar de stijl is ook fijn van Thijssen. Prachtig, heel dichtbij. we moeten er nog vier. Rob Belsma noemde je net al even. Nou ja, ik vind hem in zo erg op Thijssen lijken... dat hij, ook als autodidact, vreselijk gepassioneerd... Uh, zoals Carina ook mijn roofvogels? Bij, mijn roovogels. Bijna, uh, het is geloof ik aan de achterdruk al toe bij Atlas. Ja, bijna monomaan. Hè? Die man die klimt al ja. uh, zijn hele leven in bomen. En weet er zo verschrikkelijk veel van. En die passie die springt uh, over op iedere pagina. Hier en daar ook met, met, met bittere opmerkingen over mijn vak. Want over uh, uh, geïnstitutionaliseerde natuurbeschermers. Daar heeft hij geen goed woord voor over. Zoals wel meer autodidacten. Nee. En je zegt aan de achterdruk, Want het, het moesten boeken zijn die uitgekomen waren tussen januari 2012 toch? Ja. En twaalf uh, maanden later. En zomaar... In juni. In juni 2013, nee, ja precies. Dus vandaar dat, dat ja, allemaal. vandaar dat Rob Heldman die, die al let op aan de op achterdruk toe was ja. en nog mee mocht doen. Ja, de volgende. Nou, dan hebben we uh, ook weer een prachtig boekje van Koos van Zomeren. Ja, natuurlijk een beetje de grote meester van het Natuurdagboek. Ja. Uh, verlangen naar Hazelworm. Maar opnieuw een klein noot. Heel mooi geschreven. Hoe kun je nou verlangen naar een Hazelworm? Hè? Dat vraag je dan af. Uh, maar als je deelgenoot wordt van al zijn wandelingen... dan kun je eigenlijk niet wachten om zelf, in plaats van omhoog om of zij te kijken... voortdurend naar je tenen te staren... of jij misschien op je volgende wandeling een pootloze hagedis tegenkomt. Want dat zijn het. Ja. ja. Nou, een kinderboek. Een kinderboek. Er waren een aantal prachtige kinderboeken bij. Ook hele mooie geïllustreerde. Eentje ja. die net de nominaties niet gehaald heeft. Ik had er net al even stiekem over toen de microfoon nog dichtstond met Menno. Het raadsel van alles wat leeft... Ja. Uh, van Jan-Paul Schutte is zo prachtig uitgegeven. Ja, het bij mij ook snelle. heel hoog op de heel lijst, lijst. Heel mooi ja. geïllustreerd. en uh, prachtige uitleg van de evolutieleer. Uh, ja. Heeft het net niet gehaald, een ander kinderboek wel. En, en, en nog een ander kinderboek wat ik ook nog even wilde noemen... is dat van Marije Tolman ja, inderdaad. Prachtig. ook van, Met allemaal hele bizarre weetjes heel over het beest. Namelijk dat alle ijsberen linkshandig zijn. Nou, ja. echt, met nou, hele ja. mooie tekeningen. Ook niet, ook niet de vijf top vijf gehaald. Nee. Ja, jureren is uiteindelijk ook gewoon hard zijn. Uh, want dan kunnen er maar vijf uh, door. Well, een kinderboek dat het wel gehaald heeft, zeer uh, spannend. Simon van der Geest, Spinder. Nou, dat is een page-turner. Uh, dit jeugdboek, op iedere pagina krioelt het van de beestjes. Het is afschuwelijk spannend. Uh, er gebeuren ook gruwelijke dingen in. Uh, uh, de held van het verhaal uh, houdt er een hele verzameling aan... Uh, Insecten na in een uh, natte, gruwelijke, uh, enge kelder. De ruzie met zijn broer. Dat nou, gaat allemaal niet verklappen. Enige roman, hè, in het, uh, is het enige roman, hè? Het is het enige roman. Voor kinderen. Voor kinderen. Uh, maar echt een spannend jeugdboek. Ja. Dan de, hebben we... Het, het bijen. Het, ja, de grote bijenbijbel. De grote bijenbijbel, ja. ja. Uh, ik moet er ook bij zeggen, het is deel 11 in een serie over de Nederlandse natuur. Uitgegeven door de KNNV. Prachtige uitgegeven. Uh, een beetje een encyclopedisch werk. Uh, eerder is ook de biodiversiteit van Nederland uitgegeven. Maar ja. in die hele serie worden ze op een prachtige manier de soortenrijkdom in Nederland beschreven. En ook zo liefdevol gemaakt. Wie weet er nou dat er meer dan 350 soorten bijen in Nederland zijn. Ja. Er staan een tiental op de rode lijst. Er zijn, er, geloof ik, al meer dan 34 uitgestorven. Nou, voor mij was het werkelijk een, uh, nou ja, een bron van verbazing uh, en, en van bewondering. En bovendien was het altijd heel moeilijk om een beetje meer te weten te komen over die bijen. Je moest wel een behoorlijke entomoloog zijn om tot die informatie uh, te geraken. En gelukkig heeft dit boek, en dat blijft een referentie... ...voor vele jaren heeft dat allemaal bij ingebracht. Heel toegankelijk voor wetenschappers ja. en voor het bredere publiek. En echt prachtig uitgegeven. Ja, en, ja, en een deel in een, ja, in een geweldige serie. Hè? Ja. Geweldige ja. serie. Er zijn mensen aan gewerkt uiteraard. Ja, en hoe gaan jullie nu uit deze vijf uiteindelijke villa ah. kiezen? Want het zijn inderdaad appels, uh, peren, persik, uh, bananen en uh, nou, wat hebben we nog meer voor fruit? Ah, dat is ja. het. Uiteraard het geheim van de jury. <lacht> Toch zullen wij daarin slagen. Want het is, ook een, uh, ja, het is een zeer geïnspireerde jury. Het is dus buitengewoon leuk om mee samen te werken. En uh, ook het feit dat Carina Wolkers meedoet. En dat je in huizen Pomona en in de achtertuin van Jan Wolkers al wandelend... die boeken op de tong kan nemen alleen ja. al. Is natuurlijk heerlijk. Ja. Um, en het is heel lastig. Maar we komen eruit. En ja, nog eventjes wachten tot 27 oktober. Ja, Ik moet wel zeggen, het verraste mij wel. Want toen we begonnen met deze prijs, toen dacht ik... nou ja, er komen natuurlijk wat, wat boeken binnen. Inderdaad van de koos de, de van zomerens van deze wereld en de Rob Robijlsma's. En, en we krijgen wat mooie fotoboeken en misschien een kinderboek. Maar dat er zoveel, daar staan bij ons op de redactie... echt kartonnen dozen vol met boeken. En om die, om die eerst al die longlist van 20 te krijgen... dat was al een enorm. enorme... dus het heeft mij enorm verrast. Nou, is er zitten prachtige veldgidsen bij. En een winterveldgids, Dan ben ik even in de goudigheid de auteur uh, vergeten. Maar daar hebben we ook lang over gesoebald in de jury. of zo. Want wie bedenkt nou een winterveldgids? Ja. Moet je je voorstellen, met allemaal zwart-wit tekeningen erbij. Uh, dus uh, dan, uh, ook een, ook een determinatiegids. Nou, natuurlijk, Elke keer heb ik het in mijn hand. Oh, daar Kijk, is het is ja, ja. winterflora, bomen en struiken van Dirk Slachter. Nou, dat kan ik iedereen van harte aanbevelen. Want dit zou de eerste keer zijn voor mij, althans. Dat ik op basis van een profiel van bomen en struiken. De winter probeer ze te determineren. Dat is natuurlijk veel moeilijker. Want je herkent natuurlijk heel vaak aan het blad en aan de bloes. Maar dit gaat echt om silhouetten ook, hè? Silhouetten, dat is prachtig. Een goede veld, je steekt hem zo bij. En Kees Moeilijker had weer een fantastisch boek. Er uh, was een geweldig boek van die jonge van, van, van, de de van, van de Sea Shepherd. Nou, ja, nou, dit is ook, ook een heel spannend boek. Dat is een soort thriller. Dus ja, Het is werkelijk een zeer grote, uh, rijke oogst. Ja, maar goed, met deze vijf gaan we het doen. En, uh, zeer Zondag binnenkort. 27 ja. oktober maken we dus het winnende boek uh, bekend in uh, Vroege Vogels. Wij zijn dan op Tessel bij Eko En ben jij daar ook? Daar ben ik zeker bij. Oké, okay, dankjewel Johan van der Gronden, uh, juryvoorzitter van de Jan Wolkersprijs... directeur van het Wereld Natuurfonds. Uh, en alle genomineerden staan op onze website vroegevogels.vara.nl. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, we hadden als je net essen kunnen vragen... of ze nog live even een melding uh, wilde doen, maar dat hebben we niet gedaan. Laten we gewoon uh, teruggaan naar onze ouderwetsgevenolijn. 035 6711 338, de meldingen van deze week. Met vlater Willi Broders in de beeld... Op het landgoed Oostbroek is weer de biefstukzwam te vinden en enkele bijzondere paddenstoelen, onder andere de waaierbuisjeswam. En zondag 8 september is daar monnikenwerk, een bijzondere dag en ik zal de liefhebbers graag deze paddenstoelen laten zien. En er is nog meer te doen. Er is altijd wat te doen. Ja, Frater Willy Broer. Dus we dachten eerst, we hoorden geen muziek. Maar heel in de verte hoorde jij toch iets, hè? Ja, Jij hebt ja, altijd muziek op staan. Uh, ons nieuwe spel Spotvogel is in een week al een enorme hit geworden... op vroegevogels.varen.nl. Wie is het beste in het herkennen van dieren en planten in de natuur? Filmpjes op onze website. Heel makkelijk. Je ziet een filmpje. Je moet invullen wat je ziet. krijgt krijgt voor direct punten. Voor sommige mensen buitengewoon verslavend. Want er zijn al enorme scores neergezet. Ja, ik heb, er is een man die had gewoon 100.000 punten of zo. Die ja, moet ja, gewoon een week gelang. lang alleen maar... Dat, dat, dat, ja. Het is, het is verslaafd, het is ook erg leuk. Fantastisch, ja. En, nou, en vroeger tv uh, hou ik me aanstaande dinsdagavond bezig met 35.000 knoflookpaddenlarven. En die zijn eigenhandig geteld door die vrijwilligers daar. 35.000, mm -hmm. voor de goede orde. Ja, ja. En wat ga jij doen? Heel veel. Uh, ik, ben, ik ben naar de, de fossiele oh, graverij ja. geweest in Misten bij Winterswijk. En dat ziet u allemaal uh, dinsdagavond tien voor half acht op Nederland 2. Zometeen na tienen in OVT, onze collega's van de VPRO. De rondwormen in de darmen van Richard de Derde. Ook heel erg enorm natuuronderwerp. Uh, hmm. Nog een uh, smakelijke ochtend gewenst. Dag. Tot volgende week. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Vanavond om 9 uur in Holland-Doc Radio... een portret van de fotografe Gondula Schulze-Eldowie. In de DDR kunstler te zijn waren wit. Kunstenaar in de DDR te zijn, dat kon helemaal niet. Tot kort voor de val van de Berlijnse muur in 1989... fotografeerde zij de zelfkant van de DDR. Wonen hier nog Leute van damals? Nee, nee. Alcoholisten, oude mensen en anarchisten. Een wereld die niet meer bestaat. Maakt u hier nog wel eens foto's? Nee. Nooit. Fotografe Gundula schulze Eldowy Vanavond om 9 uur in Holland Doc Radio. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wanneer je meedoet aan BurgerNet, ontvang je een bericht als er iets aan de hand is in jouw buurt. In dit bericht word je bijvoorbeeld gevraagd uit te kijken naar een vermist persoon, een overvaller of een inbreker. En hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe eerder iemand wordt gevonden. Zo kun je zelf iets doen aan de veiligheid in jouw buurt. Meld je nu aan op Burgernet.nl Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer...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 Kijk op Volkswagen.nl/Actie. MKB in de wolken.nl Cloud Computing waar ondernemers blij van worden. Dit is Radio 1.